De politie heeft in Burum in Friesland twee jongens van 12 en 14 jaar aangehouden in verband met de brand in Oude Molen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de brand die de 225 jaar Oude Molen gisteravond in half uur verwoestte. De twee jongens staken samen met andere jongeren vuurwerk af in het Friese dorp. De politie vermoedt dat er een vuurpijl in de molen terecht is gekomen. In Zeeland zijn de twee duikers terecht die sinds het begin van de middag werden vermist. De twee Belgische vrouwen zijn volgens de kustwacht in goede grondheid. De duikers werden vermist bij de Zeelandbrug bij Zierikzee en werden uren later uit het water gevist door opvarenden van een jacht. Er werd met boten, duikers en een helikopter naar hen gezocht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.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 Het weer, vanavond houden de bewolkingen regen aan, soms is het droog. Aan zee waait een krachtig tot harde zuidwestenwind. Vannacht blijft de temperatuur steken op ongeveer 8 graden. Morgen klaart het pas in de middag wat op. De dagen daarna zijn er stevige regenbuien mogelijk op het onweer. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Show.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 Goedenavond uh, luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering, live aflevering van uh, Golden Cfm. En uh, mijn vriend Daan Leffers is helaas niet aanwezig, maar mijn andere goede vriend Maurice uh, die is wel genegen om de knoppen te bedienen, want ik ga dat niet doen, ik wil het niet doen, ik kan het niet doen en Mo die kan het wel. Dag, je het goed, je wil niet. Goedenavond Joop. Leuk dat je er bent. Hoe is het? Ja, redelijk wel. Nou, je, met jezelf, je ziet er ook weer patent uit uiteraard. Ja, ik ben er weer gewoon. Oké. Okay.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 We gaan de volgende drie nummers voor u draaien. Henk de Knife en de Jets. Een hit van hun uh, uit 75 is Guitar King. Daarna The Outsiders uit 66. Nee. Lying All the Time. En vervolgens Shocking Blue. Ja, wat anders dan Shocking and Blue. Uh, de Venus natuurlijk uit 69. Dat kan niet anders. Ja. Laat ze me horen, Mo. Gaan we doen. Cause I thought that you loved me too But you were lying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 is een shocking blue natuurlijk en met de grote hit van hun Venus uit 69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 Fun, want het schiet alweer aardig op. We hebben pas zeven uh, nou, nummers gedraaid en ik wil nog even lekker doorgaan. Dus we, beginnen... we zijn alweer 24 minuten bezig. Mooi, nou, mooi. Ja, ja, ja, ja. ja. De ja, ja. Tijd. We gaan door met Q65, uh, Haagse groep met uh, I Spice You. Een uh, behoorlijke hit in 66. Vervolgens uh, Super Sister, lekkere harde muziek, She Was Naked uit 70. En dan de Beverwijkse Bintanks met Traveling in de USA ook uit 1970.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 100%. Ja. <laughs> ja, hij probeerde te vliegen en dat lukte er nee, niet. Nee, dat lukte er niet. We <laughs> weet u waarschijnlijk over wie we het hebben. Ja, maar het. Uiteraard hebben we dan over Herman Brood natuurlijk met zijn Wild Romans. En dan een van de mooiste nummers die ik eigenlijk ken in Nederland. En dat vind ik nog steeds Saturday Night. Prachtig ja. nummer, toch Mo? Absoluut, ja ja ja. <laughs> Even jouw <laughs> absoluut, stopbordje ja, gebruikt. Ja, ja, ja. <laughs> goed, daarna gaan we naar de Sandy Coast. Uh, heb ik ooit gezien in een voorprogramma van de Earring. En dat was zo ontzettend goed. Uh, we gaan luisteren straks naar 'Captain'. En dit uit 1969. En vervolgens, als laatste van het blokje van drie, After Tea. We'll be there after tea uit 1968. Ja.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 Was het in drie uur tijd, denk je? Ik ben er boven voor. Goed, nee, uh, maar je bent welkom, je hoop, neem wat leuks mee. Uh, ja, je weet dat ik op woensdagmiddag uh, training moet verzorgen. En misschien dat ik heel even daarvoor langs heb, maar ik, dat kan ik niet beloven. We gaan in ieder geval door met, uh, met muziek van de Golden CFM. En dan gaan we terug en naar 73. Sorry. Ja, nee, maakt niet uit. Het is ook helemaal geen probleem. Want ik vind het een heel sympathiek programma. Alleen uh, een week of twee geleden. denk ik, hé, hey, wat is dit? Dit is geen. Wat Nee, het was de CD-dag. Uh, ja. Sam Sexton met de. Dat, dat, dat nou, was geen In de studio en zang live. En, uh... en toch is dat jammer dat je dat niet daar, dat je dat dan doet. Maar goed. Ja, sorry. Dus beslissing van Ruud en dat, uh, dat uh, moeten we respecteren. We gaan terug naar 73. Uh, lyrics van Kayak. Uh, geweldige groep natuurlijk. Vervolgens uh, wazed Words uit 65 van Niemand Minder dan Motions. En dan uh, Zen. Dat uh, een Amsterdamse groep met Get Me Down uit 1969. Jawel. Oh.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 van de musical hair. Yeah. Ja, Mo, het uh, klokje van gehoorzaamheid, dat uh, tikt alweer. Ja, dat klopt nog een paar minuten. Helaas, helaas, helaas. Uh, we hebben, nou, ik, ik heb nog even een leuke gedaan natuurlijk. Ja, maar we hebben nog een leuk veel, veel nummers gedaan. We hebben ieder ja, geval nou, 16 gedaan, we gaan er nog eentje doen. En dat uh, wordt dan, uh, uh, tevens de, de, was dat de herkenningsmelodie van dit programma, heel in het begin, het eerste jaar. Is, Is dat zo? Ja, ja, ja. Daar ja. okay. hadden we een mooie jingle van gemaakt. Oh ja, klopt. En uh, de, de technicus, de technicus. Uh, ja. Die... Ja. Ja. ja. Ja, dat ja, <laughs> was natuurlijk weer. leuk natuurlijk. Maar op